Dit is Goolste Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Goolste Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Gia de Groot, Bernard Robbe, Dim van Loon, Leonard Joosten en Ben Lone. Heb ik niemand vergeten? Ik heb ze allemaal genoemd. De techniek is in handen van Stefan Eikenaar. En we hebben geen gasten. Vooralsnog. Vooralsnog. Dus een dringende oproep. Een dringende oproep aan onze gasten om zich te melden. Intussen kunnen wij, Gerard, uh, het rondje. Wat was er nog meer? Wij verwachten Victor Retel Helmrich. Wat een rijke naam is dat toch, hè? V Victor Retel Helmrich van het uh, biodiversiteitsteam. En uh, Huub uh, de Brouwer van uh, Levensbeschouwing KBO. Ja, dus daar kijken we naar uit. Daar kijken en we naar uit. En nu intussen... moeten we even nadenken over wat er de afgelopen week in Goirle is gebeurd. Wat is er de afgelopen week in Goirle gebeurd? Of, en, of uh... staat er te gebeuren? Er kwam een aankondiging langs voor volgende week maandag. Een nieuw boekje van Chef van Gils over wat is er met Goirle gebeurd, met name het centrum, de vele verbouwingen, lees afbraak die we hebben meegemaakt. Vooral in de jaren zeventig. En waar we nog steeds de littekens uh, van zien. Ik denk dat het Kloosterplein daar het beste voorbeeld uh, van is. En wat daarvoor in de plaats is uh, gekomen. Daar heeft hij een boekje over geschreven. Dat wordt volgende week uh, maandag hier in de Anneke van Puijenbroek uh, Hotel. hotel. Uh, kapel. Kapel, kapel. kapel Ik val van mijn geloof af. Wordt het uh, gepresenteerd in handen van wat Wil van der Kruis nog 100 dagen de nieuwe burgemeester uh, zal noemen. 100 dagen? De eerste 100 dagen is het de nieuwe burgemeester. En dan moeten we dus gaan uitrekenen wanneer dat precies is. Ik denk met kerstmis. Ja, dat zou uh -huh. zo ongeveer wel eens uh, kunnen zijn. Ja, dus dat is uh, de presentatie van uh, weer een nieuw boekje. Weer een nieuw boek, denk ze een 41ste. Zijn 41ste. Ja, samen met zijn neef, want hij doet ook vrij veel met zijn, uh, zijn neef, Frank ja. van Heels. Ja. Allemaal over de regio. Ook een behoorlijk aantal over Goorle of over Goorle en uh, de grenzen van Goorle die overschreden worden. Heel uh, nauwkeurig, heel zorgvuldig. Uh, heel veel detailstudies over families hier, de ontstaansgeschiedenis van Goorle. Ik denk ook het landgoed. Uh, en, uh, en het boek uh, daarover, dus richting Heel uh, Beek, Want hij is natuurlijk zelf heel uh, vaar een bekenaar. Maar dat staan wij toe. Dacht ik. Daar zullen we moeten, hè? Ja. Zijn 41ste boek. Stond dat zo, uh, zo vermeld? Nee, nee. Ik heb iemand een tijdje geleden horen zeggen. Dat was zijn 40ste boek. En dan denk oh, ik, jij kunt gewoon doortellen. Dan zal er al nu eentje bij zijn. En dat wordt de 41ste. Tenzij nou, ja. ik er onderweg één gemist heb. Mm. Nou, wat. Er is, denk ik, één man in Goorlen die alle boeken in zijn kast heeft. Tenminste, ik heb Norbert wel eens horen zeggen oh. dat dat zijn ambitie was... om, om alle boeken over, over Goorlen uh, in bezit te hebben. Dat ze zullen toch al <laughs> wel een paar metertjes zijn inmiddels. Ja, dat weet nee, ik niet. weet dat je dat dus niet. niet. Eerlijk gezegd, dus even afgezien van, van natuurlijk de schutsboom... Uh, van de heemkundige kring, uh, die aan, ik meen, zijn 34ste jaargang is. En twaalf nummers per jaar levert je 450 nummers op. Nou, twaalf nummers zijn het niet. Het zijn er uh, drie, drie. Rond de Ik wil dus een schouderklopje geven, maar dan zijn er dus 100 en nog wat uh, nummers. Maar dat is geen complete boekenblank. Nee, nee, maar dat is maar een uh, onderdeeltje van, van uh, wat er uh, over Goorlen is, uh, is verschenen. Dat is veel en veel meer natuurlijk. Ja, maar in boekvorm. Praat mij bij. Ik ken een aantal fotoboeken. Dus even afgezien van Chef van Gils, hè, waar we het mm -hmm. over gehad hebben van een flink aantal, een boekenplank vol. Uh, dan komt iedereen nog met Jansson. Het begint met Jansson. Dat, dat, dat staat ah. helemaal uh, links op de plank. Ja, en dan krijg je twee eeuwige goorlen, dat is uh, een mooie serie. Ja. Uh, dan uh, krijg je nog de jaarboeken van de Heemkundige kring. Ja. Dat is ook een uh, mooi serietje. Ja. En dan? En dan, dan krijg je dus uh, de 41 boeken van uh, uh, Neven van Gils. Ja. <laughs> ja, Ja, ik zou, ik zou, nee, dat er zijn er veel meer, maar dat weet ik dan gewoon echt niet. Uh, nou, ik ben de laatste tijd uh, ook wat met de geschiedenis behoorde, uh, aan het bezighouden. En daar kom ik toch niet echt... Uh, dat je zegt van, hé, hey, dit is een publicatie die ik gemist heb, uh, waar nog wat in staat. Het uh, standaardwerk van een grensdorp bedreigd, bezet en bevrijd over de oorlog, Dat ja. uh, heb je dat ook op je netjes? Ja. Dat heb je ook. Over de Goerlisse molens, over ja. uh, de harmonie van Toet en Ablazen... Ja, dat van, dat van, ken ik hier. Hermans, ik niet. van Huub Hermans. Ja. Ook allemaal met een, uh, met een, uh, een mooie uh, harde kaft. Er zijn, uh, er zijn boekjes van uh, Norbert de Vries zelf. Hein? Er is een boekje van Kees Boon, Vraters. Uh, ja. Ja. ja. Zo even naar de bibliotheek lopen. Ja. Ja, kom binnen, als dat uh, tenminste onze gast is, dan uh, is die hartelijk welkom. En ga zitten. Nou, en wij, uh, wij zijn de nieuwtjes aan het bespreken. Ja, uh, we waren net bij een, een nieuwe publicatie van uh, Chef van Gils. En ja, was er nog meer in het nieuws, Gerard? Mij is eerlijk gezegd niks opgevallen deze week. Maar dat kan best aan mij liggen. Het tekort van het Jan van Bezouw, is jou dat niet opgevallen? Dat is mij opgevallen, maar dat is in die zin weggezakt dat we het daarover hadden willen hebben vanavond. Maar degene die daarover zou kunnen spreken zit of in Creta of in Roemenië. En komt terug zodat we daar volgende week aandacht aan besteden. Goed. Dus dat is van de week geen nieuws. Dat, dat is, is pas volgende week nieuws. Dat is volgende week nieuws als wij het hier in Goldse krijgen. Dan ja, Dat gaan, is pas nieuws. Dan moeten we helder over zijn. Oké. Okay. Nou, Victor, jij? Uh, ja, nou ik. Wat, ik wat heb is dat jouw nieuws? Ook, dat heb ik gelezen want het tekort van Jan van de zou, Maar ik werd niet veel wijzer van het, van het lezen daarover. En alleen dat, uh, dat er een tekort is en volgens mij is dat al heel lang zo. Dus ik ben heel benieuwd naar welke creatieve oplossingen bedacht kunnen worden. Om die, om die lege ruimtes te benutten, want dat is waar het om gaat volgens mij. Maar ja, voor, ja. voor de verdere rest ben ik voor, voor het Goorles niet echt goed op de hoogte. Nee. Ik woon sinds, woon sinds kort net in Tilburg-Zuid. Ik ben oh. ook erg betrokken bij Goorles natuurlijk, vanwege mijn voorzitterschap bij het biodiversiteitsteam. En ja, ja. Uh, voor, dus voor, wat, voor het Goorles heb ik niet veel... Uh, er is me weinig, op, er nog, op geval, weinig opgevallen. Staat er nog iets op de rol om afgebroken te worden? Uh, hier in, in, Goorlen. in Goorlen? Iets waar we op moeten letten. Ja, wij hebben ons sterk gemaakt voor behoud van zoveel mogelijk erfgoed uh, in, ja. in de Zuidrand. Dat is bekend. En uh, ja, voor, de, voor, voor, ja, voor de verder is het uh, niet direct dat mij uh, dingen opvallen die, die behouden moeten worden. Genoeg gebouwen die behouden hadden moeten worden. Ja, maar, ja. nee, daar ging het maar over. Goed. Volgende week komt een boekje van Chef de Gils uit. Oké. Okay. Met name rond het thema wat is afgebroken, wat beter had kunnen blijven staan. Ja, ja. ja. ja daar zijn veel voorbeelden van te geven, denk ik. Ja. Ja. Maar ik denk dat we met wat we nog hebben, met name in het zuid dat de gemeente en de gemeenteraad zich daar echt sterk voor moet maken om te proberen zoveel mogelijk cultuur-erf, cultureel erfgoed te behouden. En volgens mij liggen daar ook wel kansen. Dus, dat, dat kan is, nog iets goed gemaakt worden. Dat is met name het industriële erfgoed waar je dan aan denkt. Ja, Met name ja. het industriële ja. erfgoed, ja. ja. Maar dat is voor een deel ook in die zin wat veiliger omdat het ook rijksmonumenten, nu uh, nog een stukje. Uh? Dat zijn ze niet allemaal. Nee. Nee. nee, er staan wat gemeentelijk, wat monumenten op de gemeentelijke kaart, maar, uh, Je het hebt zet... het over de gebouwen van uh, van Bezal. Van Bezal, onder andere. Ja. Ja. Ja, ja. We zouden best wel creatieve oplossingen moeten bedenken. En de gemeentelijke monumentenlijst speelt die nu een rol in het gemeentelijk beleid? Dat ze zeggen, dan nou moeten we er toch extra op letten? Of is dat meer een sta in de weg? Zou het moeten zijn, maar op dit moment heb ik daar geen zicht op wat er nu, uh, nu bedreigd is of bedreigd wordt. Um, nou ja, van we zouden al heel lang, ja. stel ik mij voor, uh, ja. dat het is ook in de zin dat er natuurlijk positieve grondhouding is ja. om het behouden te hebben. Maar het uh, heeft ook met geld te maken. Zal het zou een simpel zijn. zijn. Ja, en, zeker. Ja, ja. Maar nou ja goed, eh, ander nieuws eh, wat me wel is opgevallen is natuurlijk het, het internationale nieuws. Het, het, het tegenhouden van de van CETA-verdrag van Canada door, door, door een. Door de Walen? Door de Walen, een Wale, ja. gewest van België. Ja. Nou, ik heb, ik heb erg veel respect voor de Walen hoor. Ik, eh, als, als je zo globaal naar het nieuws eh, kijkt, dan denk je van hoe is het mogelijk dat, dat zo'n gewest regelgeving waar heel Europa achter staat eh, tegenhoudt. Maar het gaat echt om een inhoudelijke discussie. Ja. Als je, als je in de materie verdiept, dan kom je erachter dat de walen wel degelijk een punt hebben. En dat is een punt wat niet alleen door de walen wordt gedragen, maar ook door grote delen van, van de rest van Europa. Dus, uh, ik, ik moest ik, wel een ik. beetje aan Asterix en Obelix denken, En ja. een klein dorpje dat zich verzet. Ja. Uh, met vervelende van dit soort uh, onderhandelingen is dus dit punt speelt nu al een jaar of vier, vijf. Uh, en dat kan voor onderhandelaars niet nieuw zijn. Nee. Nee, maar het is echt uh, de punt waar, waar het nou op aankomt. Het is bijvoorbeeld uh, de, de juridische kant ervan. Er zijn zeer slechte voorbeelden te geven van, uh, van internationale uh, vrijhandelsverdragen. Waarin landen echt uh, aan de leiband lopen van, van grote multinationals. Met, met uh, juridische regels in de hand. En dat geldt voor Canada zelfs. Canada is zelf heel zwaar geknecht door de, de regelgeving van NAFTA in, in de Verenigde Staten. En de walen hebben daar hun les uit getrokken. En deels is het uh, bij, bijgesteld. Maar daarnaast speelt ook gewoon dat de algemene discussie, waar wij ook als biodiversiteitsteam erg voor staan, is gewoon probeer nou uh, n -n niet te denken vanuit de economie alleen, maar vanuit de, de planeet als geheel. En dat betekent dus dat je op een ecologische manier zou moeten gaan nadenken over waar is, waar is de eindigheid van, uh, van onze activiteit, waardoor wordt het beperkt. En dat heeft onder andere te maken met, uh, met het feit dat we veel te veel, uh, niet lokaal produceren, maar internationaal. En de reden daarvoor is gewoon dat dat veel geld opbrengt. Maar alle nadelen die dat met zich meebrengt, die worden niet verdisconteerd. Uh, biodiversiteitsteam zegt uh, stop de internationale handel. Nou, niet de internationale, internationale handel. Wij zijn absoluut geen tegenstander van... Wij zijn geen voorstander van een hele kleine lokale uh, gemeenschap. Nee, wij, wij zien heel veel voordelen in globalisering. En in contacten met, uh, met, met de buitenwereld. Maar... Laten we ons vooral goed verdiepen in welk, welke nadelen dat ook met zich meebrengt. En daar wordt weinig naar gekeken. Er wordt enkel naar het economische gewin gekeken. En al die aspecten van de sociale, waar de walen op, op aandringen van. Het, het grijpt in in de sociale structuur van boeren daar. Uh, de ecologische kant. Ver, en daar, daar zijn tal van voorbeelden van te geven wat daar slecht in is. Het vervoer van dieren en planten en voedingsstoffen over de hele wereld... wat de prijs verhoogt, maar wat niet verdisconteerd wordt... omdat de uiteindelijke basisprijs laag wordt. En andere nadelen, die worden vaak mm. ondergesneeuwd... door het zuivere economische belang. Ja. En dat economische belang ligt vaak toch wel bij grote maatschappijen... grote ondernemingen, multinationals. En dat vloeit dan wel weer terug in de, in de, in de kas van, van, de, van de landen. Maar een heel groot deel blijft gewoon hangen. En, en, en sommige delen blijven, komen echt niet terug... Dus ja, het, het, ik vind dat ze eigenlijk een, een fundamentele ja. discussie hebben geopend door, door gewoon hun poot stijf te houden. Is het zo, ik heb me er eigenlijk nooit zo in verdiept, jij misschien wel als econoom, maar uh, nu, nu die walen dan zo tegenstinken, uh, word je misschien een beetje wakker. Is het zo dat, dat die uh, ecologische invalshoek uh, nergens in die internationale handelsverdragen zit? Ja, nauwelijks. Nauwelijks. nauwelijks, nauwelijks. Uh, als ze erin komen, dan is dat alleen maar onder druk van, uh, van buitenaf. Het is echt, uh, uh, NAFTA bijvoorbeeld, is een, een economisch verdrag tussen de Verenigde Staten, Canada en uh, Mexico. En dat is uh, voorgespiegeld als een enorme boost voor, uh, voor de economieën van de drie landen. Nou, uiteindelijk blijkt daar een, een, een enorme woud aan, aan processen uit voortgekomen tussen Canada en de Verenigde Staten. Canada heeft er echt een duur prijs voor betaald. En, uh, en, en, en, en de winst daarvan is nog maar te bezien. Ja, Zegt Trump bezien. is ook tegen die verdragen, hè? Ja, dat is begrijpelijk. Trump die, die, die, die, die trekt een kaart die populistisch goed, uh, goed aanslaat. Maar het vervelende is altijd, en daar moet ik me altijd voor maken, van dat de mensen die daar tegen zijn, tegen een uh, al te ver doorgeslagen uh, internationale vrijhandel voor, voor grote bedrijven, dat je op één hoop worden gegooid met, met, met, met mensen die... ...die nationalistische belangen vertegenwoordigen. Mm. Dus wij zijn absoluut niet nationalistisch. En, en ik weet zeker dat dat is juist zo interessant om te zien... ...als je de, de, de, de verslagen en de discussies over het verzet... ...tegen verdragen als CETA en uh, weet het andere, uh, TTIP uh, leest... ...dan is het altijd een mengelmoes van tegenstanders. Het zijn niet alleen mensen die nationalistische belangen nastreven, ...maar ook juist internationale belangen en uh, globale belangen. Maar dan gaat het vooral over... Globale sociale en ecologische belangen. Dus ja, er zit veel demagogie ook in deze materie. Ja, dat wel. Er zit veel demagogie in. Er is veel ongelijkheid in de wereld. Ja. En die hef je niet op door dit soort verdragen tegen te houden. Nee, en een maar grotere je... economische ruimte geeft op zich mogelijkheden om daar wat aan te doen. Ja. Wat ik zelf, want het probleem zit, in, in mijn ogen tenminste, maar ik ben een beetje ouderwets op dat punt. Ja. Vooral de eigendomsverhoudingen. Ja. Als je over, met name biodiversiteit hebt, openen dit soort verdragen mogelijkheden voor ja. grote multinationale ondernemingen om binnen biodiversiteit uh, traditionele geneeswijzen, traditionele planten, ja. Traditionele uh, bereidingswijzen om die onder intellectueel eigendom uh, te brengen. Ja. En daarmee exclusiviteit uh, te mm, krijgen voor ja. henzelf en de voorwaarden ja. daarvoor te deponeren. En dat is een hele ongelukkige en ook bijna niet terugdraaibare ja. uh, ontwikkeling. Milieuvervuiling ja. uh, kun je met dit soort verdragen in principe aanpakken. Ja, maar uh. dat is het interessante. Hè? Eigenlijk gaat het verzet van de Walen wat ze nou oproepen en wat nou gesteund wordt door de antiglobalisten, en wat ik al zei, dat is een mengelmoes ja. van, van motieven om daarbij te zitten. Eén uh, ding zijn ze het wel met elkaar eens, dat de huidige economische uh, visie en ontwikkeling ook herzien moet worden. Want wat u zegt, dat is waar, maar dan blijf je in het spoor van de economie. U bent econoom, u weet er ja. meer van dan ik, maar zeker ook hoe, hoe, hoe, hoe het geld rolt. Ja. In, in dit uh, uh, bestel, uh, het kapitalistische bestel, waarin wij zitten. En dat is enorm uh, ja, sturend en, en, en uh, belemmerend voor het oplossen van problemen waar we nou echt voor staan. Bijvoorbeeld bezit is, een, is iets wat, wat ter discussie staat. Moeten wij gaan naar een wereld waarin bezit zo belangrijk is? Is het niet veel handiger om te denken, we hebben het over gebruik en daar betalen we Je voor... Nee, bezit volgens, is volgens mij is bezit en eigendom toch wel redelijk identiek. Dus als ik het heb ja. over een probleem met, uh, met eigendomsverhoudingen, ja. is er nu dat het eigendom oneerlijk verdeeld is ja. uh, in de wereld. Ook economisch ja. gezien, en dat leidt tot beslissingen. 90% dat, in handen van, uh, van, van 5% of zoiets? Nou, ik denk nog wel iets schever hoor. Nog schever. Nou, ja, ja, ja. Dat, ja, dat is goed Of nog schever. Uh, dat, uh, <laughs> nee, maar... Uh, een absurd voorbeeld uh, daarvan, want het heeft bijvoorbeeld ook met belastingontduiking uh, te maken. Dat, uh, een, een hele uh, traditionele manier om dit te benaderen is publieke armoede en private rijkdom. Uh, dus mm. Het probleem om particulier eigendom te belasten en daardoor een aantal maatschappelijk nuttige voorzieningen te kunnen financieren. Dat zie je bij Apple. Ja, zeker. Apple uh, kan onder andere dankzij Nederland heel weinig belasting betalen tot het moment dat ze dat geld naar Amerika brengen... dan moeten ze 35% belasting betalen. Dat doen ze niet. Dus om dividend aan een Amerikaanse aandeelhouders te kunnen uitkeren... gaan ze in Amerika lenen... terwijl ze 500 miljard ja. ergens anders in ja. de wereld hebben staan. Ja. Uh, dat vind ik toch wel een rare wereld. Ja. Ja, nee, dat, dat, dat ja, ja. moeten we toch ja. niet willen. Nee, Maar u nee. zegt het pri private eigendom en publieke armoede. Het is al zo dat een grote... Uh, private ondernemingen, multinationals, meer geld bezinnen, bezitten dan staten. Dat is toch ja. gek voor woorden. Dus ja, op een, een of andere manier, liefst niet met, met, met revolutie en met veel geweld, zal toch het roer op een, een of andere manier om moeten gaan. Is dus dat ja, een de, mooi de, bruggetje de, naar Goorda. <laughs> ja, misschien wel. <laughs> Wat doet het biodiversiteitsteam om op Goordense schaal, op Goordense maat, dit probleem te tackelen? <laughs> ja... <laughs> Wij hebben natuurlijk een hele duidelijke doelstelling. En wij, wij geven aan in onze, in onze stichtingsstatuten dat we als biodiversiteitsteam vooral uh, uh, uh, de biodiversiteit in de gemeente Goorlen en Riel zoveel mogelijk willen beschermen en verbeteren. En daarnaast ook aan bewustwording doen voor de mensen. Dus biodiversiteit is voor ons eigenlijk een, een, een belangrijk element. Maar gelukkig is het zo dat over de hele wereld erkend wordt dat biodiversiteit van belang is. En dat sterker nog, als je de discussies volgt over biodiversiteit en daarover leest... dan gaat het niet alleen over biodiversiteit, maar het gaat over diversiteit. En diversiteit is van levensbelang om gewoon in, in, in een gezonde samenleving te kunnen wonen. in Een gezonde wereld. Um, nou, Wat wij doen binnen de gemeente Goorlen is zoveel mogelijk dat, dat uitdragen. Dat doen wij door het geven van excursies, door het af en toe schrijven in het belang. Door het uh, uh, onderhouden van contacten met de gemeente en met burgers. Zo hebben we een burgerinitiatief in de tuin onder andere. Uh, zo, zo hebben we regelmatig overleg met de, met, met de wethouder. En uh, ja, uh, die, die, die jaarlijkse excursies voor bijvoorbeeld de nacht van de nacht gaat binnenkort uh, ook plaatsvinden. Dus ja, we moeten, wij zijn niet een club van mensen die in één klap uh, de, de, de, de, de zaken of de wereld willen veranderen in dat opzicht. Maar wij geloven wel in een gestage... Een verandering door, door vooral te informeren te informeren. Want dat is eigenlijk het punt. Dat zien we ook in de politiek. Er is gewoon te weinig informatie over waarover men spreekt en waar, waar de belangen of waar de problemen liggen. En zo hebben wij dus ook met de gemeente Goorden gewerkt aan het landschapsbeleidsplan. We hebben ook ingesproken voor de gemeente Goorde in, in het duurzaamheidsplan voor, voor de lange termijn. Dus dat zijn elementen waarin wij het ook laten zien dat wij ja, verstandige mensen zijn en niet de mensen die alleen maar op de barricade. Hebben gaan staan. Nee, en jullie worden serieus genomen door de gemeente. Gelukkig is dat zo, ja, we merken dat. We merken dat de gemeente ons regelmatig benadert. En we krijgen ook wel de complimenten te horen van ja, we zijn blij dat jullie er zijn. En dat is natuurlijk ook zo. In de gemeente horen toch nog flinke gemeente, van 25.000 inwoners ongeveer, dacht ik, als ik me niet vergis. Ja, verkeest. met reel erbij. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja, dat is gewoon. Ja, dat is ja, ja, ja. Dat, ja, ja, ja. ja. Zonder traditionele natuurbeschermingsvereniging van onderuit af. Hè. Dus kijk maar naar de gemeente Oosterwijk, die heeft IVN, die heeft de Vogelwerkgroep, mijn gevoel heeft dat niet. Dus wij zijn in dat gat gevallen eigenlijk. En uh, ja, eigenlijk uit nood ontstaan. Maar het blijkt ook dat wij toch wel gehoord worden. En uh, ja, het, uh, uh, we zijn daar niet echt ontevreden over. Het probleem zit hem altijd in de adviezen of de, de, de, de inspraak die wij hebben daarin. In hoeverre die nou vertaald wordt naar, mm -hmm. naar beleid. Dat is en, dat, het woord, en Dat is het moeilijke punt. En dat is iets wat, waar wij geen greep op hebben, maar uh, ja, wat, wat eigenlijk binnen het, de muren van het gemeentehuis en binnen de, de raad eigenlijk, uh, da, daar zou veel meer uh, uh, ja, uh, hoe noem je dat uh, in moeten ontwikkeld worden om, om, om, om, om, om, om greep te krijgen op wat de mensen willen en meemaken in het, in, in, in het dorp en wat er uitgevoerd wordt van die dingen. Mag ik dat ambitie noemen? Dat is ambitie. Of gebrek eraan? Uh, gebrek aan ambitie binnen misschien uh, ja, binnen het gemeentelijk apparaat, is, dat, dat zien wij wel eens, ja. Maar bij ons, uh, wij worden geconfronteerd met brieven bijvoorbeeld, van burgers. Nee, maar je zegt uh, dat, dat, er, dat de gemeente, dan, dan begrijp ik dat is bestuurlijk gemeente. Dat ja. is BMW, dat zijn uh, de ambtenaren. Ja. Daar, uh, daar vind je gehoor. Ja. Maar, maar bij de gemeenteraad... Nou, niet direct de gemeenteraad. Het is ook zo, de ambtenaren, je, je, je krijgt stukken. De, de wethouder, die, die is welwillend. Die hoort ons aan. Die zegt, "We gaan we wat mee doen. De ambtenaren met wie je contact hebben, die zijn erbij. Die, die, die, die, vaak is dat de kortste weg. Die, die gewoon tot actie overgaan. Zo hebben we bijvoorbeeld de oeverzwaluwenwand aan de Oostplas. Die is gewoon gerealiseerd. in snel contact met de ambtenaren. Zo zijn er ook acties geweest in de tuin waarbij ambtenaren van realisatie en beheer hun, hun, hun, uh, meteen uh, goede dingen hebben gedaan. Maar het gaat meer over um, uh, het beleid zoals die vast ligt in bijvoorbeeld zo'n duurzaamheidsnota of zo'n landschapsbeleidsplan of het groen beleidsplan. Ja, daar zie je nog wel van dat, dat wat er op papier wordt voorgespeeld, dat dat in de praktijk anders uitpakt. Oh ja, Geef je daar, heb je daar voorbeelden van? Mag ik dat proberen ja. aan de hand van het ja. landschapsbeleidsplan? Ja, doe dat, dat graag. Het ja. staat nu op de agenda ja. van, uh, van de ja. gemeenteraad. Ja. Ja. En ik moet eerlijk bekennen, ik heb het raadsvoorstel gelezen... en er is een nota achter van 90 bladzijden. Zo. Ja. En daar heb ik van gedacht. Dat weet Victor ongetwijfeld zeg allemaal. Zeg maar, voor ja. die bekentenis hoef je je niet te schamen. <laughs> nou... Dat jij daar die, die 90 bladzijden gelezen hebt? Nee, die heb ik niet gelezen. Oh, oh, oh, ik dacht juist wel. Nee, dat kwam eerlijk gezegd, op bladzijde 2 lees ik met deze handvatten. Ja. Dat is, we hebben een kader van een vitaal leisurelandschap met de ambitie om te werken aan een vitaal, mooi en afwisselend leisurelandschap. En met deze handvatten. Streven we naar een aantrekkelijk, vitaal en beleefbaar landschap met ontwikkelingsmogelijkheden binnen een duurzaam en robuust groen raamwerk. Oh, en dan willen we bouwen aan een robuust casco in het buitengebied. Eerlijk gezegd, <lacht> dat snap ik niet. Nee, nee, het spijt nee, mij, <lacht> ik heb echt mijn best gedaan. Ja. Het, het klinkt heel serieus ja, ja. en ik snap dat je dit ja, soort ja. teksten maakt. Ja. Wat ik volgens mij begrepen heb, is dat daar niet leefbaar staat, maar beleefbaar. Ja, klopt. En dat is denk ik een ander woord voor toerisme over. en vrije tijdsbesteding. Klopt, ja. Ja. Maar ja, wat, jij snapt ongetwijfeld. Nou wat er wel ja, staat als ik dit zo vind. hoor, dan uh, vallen mij twee woorden op die eigenlijk de, de, de, de, de, de, de mindset willen, willen bepalen. En dat is leisure en robuust. En nou is het aardige van het landschapsbeleidsplan... zoals dat opgesteld is door de, de landschapsarchitecten... En een prachtige nota van bijna 140 bladzijden of 150 bladzijden... Je begint met een, een historische analyse... een landschappelijke analyse, geomorfologische analyse... ecologische uh, bepalingen of uh, uitduidingen. Uitdui um, heel veel mogelijkheden en waar versterking mogelijk is. Eigenlijk kun je het daar absoluut niet mee oneens zijn. Het is gewoon een fantastisch werk. Um, daar staan echt hele goede dingen in. En je denkt, van daar kan de gemeente iets mee. Maar gaandeweg, en met name in dit stukje zie je weer... dat, dat eigenlijk al meteen gezocht wordt... Nou, hoe kunnen we dat mooie, wat die jongens... of die, die dames van, van, in dit geval van het landschapsbureau hebben uitgezocht... kunnen we exploiteren. Mm. En dat mm -hmm. zit in dat woord leisure. En daarmee proberen ze dus weer die economische componenten aan te koppelen. Er is niks mis mee ook niet. En zelfs dat vind ik niet eens verkeerd... Maar er zit wel een heel groot gevaar in dat weer dat de exploitatiedrang ten koste gaat van dat wat eigenlijk beschreven is. Want waar gaat het over? Het gaat over beschrijvingen en over uh, uh, van, van de landschappen die Goorde heeft. En, en kort gezegd zijn dat de Beekdalen, de hoge S-ruggen, de hoge akkers aan de westkant. Je hebt het uh, Riels uh, uh, de Rechte Heide, mm -hmm. wat een groot, robuust natuurgebied is, wat hoog ligt, wat verschraald is, wat van uh, Europese waarde is, Het is dus een Natura 2000-gebied. En je hebt natuurlijk de bebouwing en de kleinschalige uh, verweven randen. Daar gaat het over. Nou, daar geven zij in hun landschapsbeleidsplan mooie handvatten voor, om daar goed mee om te gaan. Um, maar ja, wil de gemeente daar iets aan hebben, dan zien ze daar ook graag ontwikkelingsmogelijkheden in. Ja. Dat is ook niet verkeerd. Een landschap is altijd in ontwikkeling. Maar het gaat altijd om de balans daarin. Hoe kunnen wij nou als biodiversiteitsteam ook regelmatig de vinger aan de pols houden dat het niet doorslaat naar een bepaalde ontwikkeling? En ja, dat, dat is zo gebeurd. Er hoeft maar een grote exploitant te zijn die, die een groot hotel wil bouwen in Goorland. En die gaat op een plek zitten wat eigenlijk ons, wat ons betreft niet, wel, niet goed zou zijn. Maar dat brengt, genereert zoveel revenue voor de gemeente dat dat dan maar eventjes erdoor zou nee, kunnen dat gaan. Zou, dat zou een dreig... Uh, en dat zijn dreigvoorbeelden. Uh, voorbeelden. Wat er, wat er is zo, zo'n toeristische poort die nog niet zo ja. lang daar geopend is, hoe uh, kijk je daar uh, naar? Ja, die toeristische poort, uh, die is nogal, ik vind hem nogal ja, bombastisch groot eigenlijk, maar dat vond ik met het hele idee van al die toeristische poorten in, in, in, in Brabant. Um, zoals je bedoelt het, het woordgebruik, uh, wat er neergezet is? Wat er neergezet is, ja. Er, er ligt een enorme rotonde en uh, je ziet dan dat het een voorschot is op een verdere ontwikkeling van... een. Nog meer verharde wegen naar, de, naar het westen en zo. Waar we helemaal niet blij mee zijn. De verharding van het nieuwskerksbaantje, dat, dat, dat lijkt ons helemaal geen goede zaak. Um, en wij niet alleen, maar ook de heemgeheem de kunnen kringen. Vanuit cultuurhistorie zou je dat niet moeten doen. Um, dus ik vind het nogal een, een, een groot gebaar. En uh, ja, dat, dat vinden we jammer dat dat zo is uh, neergezet. En de ecologische of de landschappelijke winst is ook nog maar heel betrekkelijk hoor. Maar goed, voor, voor de recreatie dan zeg je van zo'n poort is bedoeld eigenlijk om recreatieve stromen, stromen binnen uh, uh, natuurgebieden en landschappelijk waardevolle gebieden te, te sturen. Mm -hmm. En in dat opzicht werkt het wel. We moeten nog zien hoe, wat, wat, wat, hoe het zich verder ontwikkelt. Mm -hmm. Maar het is wel zo dat, dat dagjesmensen zich vaak concentreren op die plekken. En daardoor toch minder, zoals, je, zoals wij natuurliefhebbers dat vaak wel doen, het gebied ingaan blijven ze toch vaker rond, rond dat gebouw en die terrasjes hangen. Een dus, Kopje koffie moet het, af kunnen. Ja. Het heeft zijn voor- en zijn nadelen, maar de, de, de, de tijd zal is uit moeten De natuur is het beste te genieten in een stoel met een kopje koffie <laughs> ja, erbij en, en dat, dat, voor, dat fenomeen. Voor heel veel mensen nog wel. En, en dat is misschien ook maar gelukkig, want niet iedereen die met zijn kopje koffie, koffie, koffie de, de hei oploopt zou... Zo, zo, Mag ik een Requestig voorstel zijn. doen voor het vervolg? Wij missen een ja. tweede gast. Oh, ja. dan op, Kunnen een we gewoon een, een tijdje doorpraten? Een heel uur ja. met, met Victor. Oh, dan okay. da da da <laughs> geef ik een zin om over na te denken. Ja. En dan gaan we naar een muziekje, wat ik even ja. zal toelichten. De zin ja. is, op dit moment, uit de landschapsbeleidsnota. ...op dit moment is bewust gekozen om geen uitvoeringsprogramma... ...te koppelen aan deze visie. Want uh, dat heeft ermee te maken dat een groot deel van het landschap... ...wordt gevormd door externe partijen. Ja. Daar is een ander woord voor grondeigendom ja. is bij derden niet zijnde overheden of Brabants landschap. Ja. Komen we terug op de wat bredere wereldwijde discussie van het begin. Ja. En die zit ook opgesloten in de muziek. Want het ja, gaat weer okay. om een Nobelprijswinnaar die een ja. liedje heeft geschreven. Ja. Ja, ja, en niet zomaar een liedje. Schrijven Nobelprijswinnaars ja, ja. liedjes? Ja. Ja. Ja, dat, dat is uh, Bob Dylan, die oh, schrijft een liedje. En dat is Hurricane. En wat ik het knappe aan Hurricane vind, als je de tekst leest... het is echt een tekst die je moet lezen, die is van 1975. En de tekst, en dat is te lang om helemaal uh, af te spelen... is dat er een moordaanslag plaatsvindt... en dat de politie door aanwijzingen op een volstrekt onschuldige zwarte man afgaat... die helemaal niet in de buurt was en die man wordt opgesloten. Ja. En het is een einde van zijn, van zijn vrije leven. En dat is heel actueel op dit moment ja. in de Verenigde Staten. Ja. Met Black Lives Matter... Ja. Dus dat is een, en ik vind dat wat toch een Nobelprijs verdient, in mijn ogen, als je dat 40 jaar geleden al zo scherp in beeld brengt in een lied, uh, mag je ook onzichtbaar blijven voor het Nobelprijscomité, want hij ja. is nog steeds niet teruggevonden. Ja, en wij gaan gewoon een stukje <laughs> luisteren naar Hurricane. Ik ben het helemaal niet eens. Hurricane. Just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys. This one's not there Champion of the world. Four months later, the ghetto's on flame. Rubens in South America, fighting for his name. While well, the after Dexter Bradley's still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him, looking for somebody to blame. Remember that murder that you yeah. happened in a bar? When you said you saw the getaway car Speaking like to play ball with the law I Think it might have been that fighter that you saw Running at night Don't forget that you are white Arthur Dexter Bradley said I'm really not sure The cop said a poor boy Nou, dat lijkt me toch wel een pittige boodschap van Bob Dylan. Terug naar de gehoorders werkelijkheid. We praten over het landschapsbeleidsplan... Van de gemeente Goorle, dat volgende week in de raad komt, met Victor Tel helmrich van het biodiversiteitsteam. En de cliffhanger van voor de muziek was eigendom, initiatieven die moeten komen in het buitengebied. Waar moeten die vandaan komen en hoe moeten die eruit zien? Ja, dat is natuurlijk het, het punt. Traditioneel gezien heeft de gemeente natuurlijk heel weinig uh, greep op uh, op dat wat, wat niet in eigendom is van de gemeente zelf. En, en op, op grond daarvan staat natuurlijk die, die, die zinsnede erin. Je kunt allerlei ambities hebben, maar de mensen die, uh, die, die de, de terreinen hebben, de grondeigenaar of de de instanties, die moeten het doen. Nou, denk ik dat, dat we met, uh, met, met een club zoals het Stichting Biodiversiteit Goorl en Riel, uh, de gemeente toch wel een instrument in handen heeft om, om iets meer te doen dan wat ze, wat ze, wat ze zouden willen doen. Wij, wij, wij hebben ook al vaker, zoals bijvoorbeeld bij het Ommetje schoornen ook als een soort uh, uh, go-between of een, een trade union, of hoe, je het, hoe je het wil noemen, tussen, tussen de, de, de initiatiefnemers en de gemeente gaan zitten. Wij, wij, kunnen, wij kunnen dingen faciliteren en wij kunnen ook dingen doen uh, in, in, in, in, op het gebied van landschap en biodiversiteit. We hebben een, een team met, met mensen die, uh, die best wel deskundig zijn. We hebben ecologen in dienst, we hebben mensen die... Uh, die veel van planten en van bepaalde diergroepen weten. Ik ben zelf ook iemand die van de ruimtelijke ordening het een en ander af weet. Omdat ik architect ben en ook als ecoloog gewerkt heb. Dus ja, um, het, het, de vraag is gewoon van... Um, laat de gemeente nou het gewoon afhangen van een toevallige boer... of een toevallige grondeigenaar om enigszins invulling te geven... aan wat zo mooi in het landschapsbeleidsplan is beschreven. Of zijn er ambtenaren of diensten binnen de gemeente... Die zeggen van nee, maar laten we daar nou eens mee aan de slag gaan. Proactief dus. Proactief. Gaan we kijken van wat mm -hmm. hebben we in de gemeente Goorlen aan kennis. En, wat zijn, en welke mensen willen iets betekenen. Er lopen heel, ik weet zeker dat er ook onder de, de niet werkende klasse in de gemeente Goorlen, dus als vrijwilliger, als je ze enthousiast benadert, dat die hun kennis en kunnen best wel uh, ten dienste van, van bijvoorbeeld een landschapsbeleidsplan willen inzetten. En dan snijdt het mes aan verschillende kanten als je dat doet. Maar die proactieve houding, daar zitten we echt bij de gemeente om te springen. Want er liggen prachtige initiatieven. Wij laten ons vaak van de goede kant zien. Maar de gemeente durft nou toch zijn je nek uit te steken. En zeggen van oké, okay, wij roepen de club bij elkaar. We gaan kijken welke deskundigheden er aanwezig zijn. En laten we nou eens proberen die gemeente echt mooi te maken. En, en wat dat wat Kruid Kok is beschreven van het versterken of het meer uh, tot uit de verf laten komen van een beekdal, van een zandweg... en die, en die contrasten uh, sterker maken, zoals dat er letterlijk in is beschreven. Dat vergt gewoon een zekere uh, deskundigheid natuurlijk. Daar zou je ook externe partijen kunnen halen. Maar het is veel mooier als je dat doet met mensen uit de streek zelf... en met de deskundigheid die aanwezig is, of samen met hen. Dus wij, de, wij, wij zijn natuurlijk een vrijwilligersorganisatie... maar wij zijn altijd bereid om voor de kwaliteit te gaan. Ja, je zegt uh, eventjes, uh, die hebben we in dienst, uh, maar dat is... Uh... Niet formeel, niet nee, in niet formele, formele zin. Nee, niet in formele zin. Kijk, kijk wat er bijvoorbeeld aan de Tilburgseweg in de Kalverstraat is gerealiseerd. Er ligt een prachtig parkje. Er zit bijna geen geld van de gemeente in. Dat is 5000 euro, wat helemaal initiatief, of in, als initiatie is, is ingestoken. Maar voor de verdere rest is het gedragen door, door vrijwilligers en burgers. En ja, dat soort dingen, die moeten eigenlijk opgeschaald worden. Er moet, moet veel meer naar gekeken worden. En, en niet te snel een, een advies aangevraagd worden bij een adviesbureau... Om, dat, omdat het dan snel afgehandeld wordt. Maar durft dat ook binnen de gemeente te, te zoeken? Nou, dat, binnen de gemeenschap nou, te zoeken? Dit is in die zin uniek dat ja. dat plekje heel omstreden was en uh, politiek tot niets leiden qua alternatieve bestemming. Ja. Dus blij dat er dan vrijwilligers zijn die dat oppakken. Uh, voor de rest is het echt een probleem van deskundigheid uh, enthousiasmeren of is het ook een kwestie van geld? Grote bedragen geld? Ja, het is altijd een kwestie van geld. Maar het gek is namelijk dat, dat er ook heel veel geld uh, uh, wordt verspild. door uh, dure adviezen te vragen aan externe bureaus. waaruit dan een, een mooi rapport volgt. Uh, ik hoef maar het voorbeeld van het Kloosterplein te geven, maar zo zijn er nog wel meer. En daar, daar gebeurt dan weinig mee. Dus ik zou op de. Ja, ik, zou het, ik, ik zit niet in de gemeenteraad en ik heb er ook geen enkele ambitie in om dat te doen. Maar da, dat zou ik als gemeenteraadslid wel eens eventjes uitgezocht willen hebben. Van hoe efficiënt wordt nou eigenlijk met geld omgesprongen in de gemeente. En zou dat niet op een andere manier kunnen? Mm -hmm. Ja, ik, ik, ik wou dat proberen wat concreet te maken. Bijvoorbeeld aan de, rand, aan de hand van de Zuidrand. Ja. ja. Waar ook mooie woorden over gesproken worden. Die probeerde ik dus terug te vinden. Uh, maar die zie ik zo niet. Mag ik intussen, ja. uh, voordat jij het gevonden hebt... Je had het over een cliffhanger uh, na het muziekje... Maar ik heb een, uh, een, een, hang. een uh, heet hangijzer. Over uh, dat verhaal de pad over de rechte hei. Juist. Is dat, uh, heb jij dat persoonlijk tegengehouden? Ja, nou niet echt persoonlijk. Maar wel uh, uh, gelukkig onze, onze club. Het is wel het Stichting Biodiversiteit die dat heeft tegengehouden. Als wij niet waren geweest, had het pad er al voor hard gelegen. Um, een tracé ligt er nu, het tracé liggen, Er liggen ja. geloof ik drie betonnen platen ja, ik, ik kan de actuele situatie vertellen Wij hebben in de tijd uh, aangegeven van dat dat pad niet zomaar aangelegd had kunnen worden Omdat het een natuur uit 2000 gebied is We hebben met de gemeente aan tafel gezeten en met het Brabants landschap erbij En dat heeft ertoe geleid dat de gemeente zo geschrokken was van de, uh, van de kennis van zaken die wij tentoonspreiden, Dat ze tegen het Braams landschap gezegd hebben van jullie kunnen beter die vergunning nou intrekken want anders dan krijgen we straks procedure aan, aan ons broek. Dus trek die vergunning in. En toen hebben ze dat gedaan op grond van het feit dat a, uh, het Natura 2000 gebied is waarvoor een onderzoek gedaan moet worden naar de effecten van zo'n ver verharding. En uh, uh, um, de, uh, de procedure, de, uh, even kijken, de twee elementen, uh, juridisch gezien. En onze inhoudelijke argumenten mm -hmm. van dat dat gewoon tot, uh, tot uh, versnippering zou leiden. Maar wacht even, het Brabants landschap was er voor dat pad. Ja. Dan, Wim de Jong was voor dat pad. Ja, ja, ja. Uh, maar die hebben toch even zeer dezelfde belangen voor ogen als... Dat is ook zo. Eigenlijk is het natuurlijk zo. De Brabants Landschap is, uh, is een natuurbeschermingsorganisatie. En die, die, die hebben natuurlijk uh, ook een natuurbeschermingsbelang wat ze willen beschermen. En in dat opzicht verschillen ze van ons van mening van het effect van het pad. En ik denk dat het Brabens Landschap even, even uh, zich uh, verkeken heeft... Op onze onafhankelijke positie, want zij, zij, zij, zij verwachten ook van ons dat wij dat zonder meer zouden volgen. Dat was ook de eerste kritiek die wij hoorden, van hoe durven jullie nou ja, tegen ja, ons te zijn, want wij zijn toch van dezelfde club. Ja, en ja. Uh, hoe kan dat dan? Nou, toen hebben wij argumenten naar voren gebracht. Van, ja, maar het kan We zijn, maar procedureel zijn jullie niet, goed, zijn jullie niet omgesprongen met, uh, met, uh, met, met deze materie. En naar ons inzicht zal het wel degelijk uh, schade aanbrengen. Nou, Brabants Landschap heeft nog een ander belang natuurlijk, wat wij niet direct hebben, is dat ze afhankelijk zijn van uh, uh, donateurs, het is een stichting. En uh, ja, ook uh, revenue moeten hebben uit, uit, uit, uit bezoekers en, en, en bekendheid. En zij zagen toch uh, de voordelen groter dan de nadelen van, de, van het aanleggen van het pad. Ja, wij, hebben daar gewoon, wij zijn daarvoor gaan liggen, omdat wij het principiële overweging vinden dat je bij een ja. 2000-gebied echt zorgvuldig moet omgaan. Maar wel, dat gaan. is nu de status dan. Het tracé ligt er. Ja. Uh, dat is helemaal klaar. Ja, ja, en, ja, ja. En... Ja, nou, dat is dus het vreemde. Ja. En daar heeft de, de gemeente, die moet, uh, zou vergunning moeten geven. Dat was uh, onze verwachting. En, daarom, en, en de gemeente dacht dat ook. blijkt nu dat eigenlijk de, uh, uh, het bevoegd gezag in deze, zo heet dat dan, bevoegd gezag, niet de gemeente is maar de provincie. Dus in ieder geval de Braams landschap heeft een voorschot genomen door dat pad eigenlijk al af te, aan te leggen zonder de verhandeling erop. Hmm. En het kwalijke is dat dat pad ook als zodanig gebruikt wordt als fietspad. Er gaan nogal fietsers over. Ik loop erover. Jij lo ja, loopt er. Ik is, vind, daar is, er is niks mis ik mee. Ik vind maar... het uh, vrij hard eigenlijk. Ja, ja, is, uh, ja, je kunt er ook goed over fietsen. Je echt niet weg. Nee, je kunt goed fietsen erover. Ja. Ja, ik zou gebeurt... zeggen, klaar. Ja, het is precies klaar. klaar. Nou, ja. we ja. hebben dus ook uh, onlangs een, een brief gestuurd naar, uh, naar de gemeente. En ik meen ook naar, naar de provincie. Om aan te geven dat, uh, dat, uh, dat er maatregelen genomen moeten worden. Naar onze mening. Door de gemeente. Of door Brabantselandschap om dat fietsen daaroverheen onmogelijk te maken. Zo. En, en maar lopen, dat, dat zou mogelijk moeten zijn. Tuurlijk, tuurlijk. Het is gewoon, een, een, een looppad is iets anders dan een fietsverbinding. Wij, wij verwachten namelijk, en dat was ons bezwaar, door daar een fietspad aan te leggen, dan wordt het niet alleen een pad van, van mensen die met, op de fiets het gebied willen bezoeken, maar het wordt ook gewoon een stukje een verbindingsweg, hm tussen Alfen en, en, en, en, en, en Goorle. En mensen die aan de ene zijde wonen van de rechtein... en aan de andere zijde. Dus het zal gewoon een verkeersaantrekkende werking hebben. En de intensiteit van het fietsverkeer zal enorm toenemen. Dus dat is een van de zaken die... Die een rol spelen. En ja, wat gebeurt er dan? Ja, de kans is heel groot dat je dan een hazelworm doodrijdt. En dat er zoveel verstoring is dat er geen uh, langs de bermen geen, geen uh, veldtewerieken meer gaan broeden. En dat er een, een tapuit al helemaal geen kans krijgt. Die, die zit er nou niet, maar die, zou, die heeft er altijd gezeten. Die zouden kunnen komen weer. Ja. En wulpen ook. Die, die zouden verstoord kunnen worden. Dus het verstoringseffect vinden wij kwalijk. En uh, wat wij ook kwalijk vinden is dat het pad toch is aangelegd. Ja. En dat het... Of, uh, al, dan weliswaar zonder verharding, maar toch daar al ligt en dat dat gewoon gedoogd wordt. Zouden dus... jullie het terug willen draaien? Ja, ja, ja. Wij, wij, wij willen eigenlijk dat er gewoon grote boomstammen voorgelegd worden of dat er een greppel wordt gegraven, dat dat niet voor fietsers toegankelijk is of voor andere of voor ander verkeer. En uh, ja, dat, dat zou recht doen aan de wetgeving die daarvoor geschreven, uh, voor, voor, voor bepaald een is. Het pijnlijk punt is natuurlijk dat het ook uh, geschikt werd geacht voor uh, rolstoel. Ja, maar dat is een argument wat inderdaad naar voren gebracht is, maar eigenlijk een beetje raar is. Als je ziet dat het best wel ver van het dorp ligt. En als je heel uh, veel rolstoelgebruikers, zouden ook heel goed terecht kunnen in, in, in uh, over het. Uh, ommetje bijvoorbeeld en over de wandelpaden uh, langs de lei. En, en daar zijn helemaal geen voorzieningen getroffen. Dus het, het, het lijkt ons, en dat zeg ik gewoon eerlijk, met, met, de, met de haren bijgesleept om, om eigenlijk het publiek te, te, te paaien. Dat je, maar het is, wij vinden het een kwalijke, kwalijke zaak. En daar is het laatste woord echt nog niet over gezegd. Nee. Nee. Gerard, jij hebt inmiddels gevonden wat, uh, wat jij nog wilde vragen. Nou nee, dat was meer van, uh, ik denk qua ontwikkelingen. Dit, dit is natuurlijk op, op zich een vrij kleinschalige ontwikkeling ja. waar we het over hebben. Die ja. belangrijke consequenties kan hebben. Omdat je een pad opgaat, letterlijk ja. en figuurlijk. Ja. Dat je liever niet wil. In de Zuidrand wordt heel veel de komende periode besloten over concrete invulling. Uh, en dat kent een karakteristieke opbouw, lees ik in de landschapsbeleidsplan Met vele potentieel, tussen haakjes gezet, verschillende overgangen. Ja. En dan denk ik, overgangen, daar stel ik mij voor diversiteit, veel verschil. Precies. Als je nu veel woningen gaat bouwen, ja. lijkt mij dat overgangen in de knel kunnen komen. Of denk ja. ik dat maar, omdat ik dit soort dingen te letterlijk lees, um, en me niet zo'n zorgen moet maken over de Zuidrand? Nee, je mag daar best wel je zorgen over maken. Maar uh, wat hiermee bedoeld wordt, is dat... Uh, je hebt daar inderdaad landschappelijke overgangen van, van, van open gebieden, van weilanden, beemden langs de, langs de oorspronkelijke beemden. Er zijn dan geen beemden meer, want beemd is eigenlijk een onbemest hooiland En dit zijn bemeste terreinen. Maar die zouden als het zodanig wel hersteld kunnen worden. Uh, je hebt te maken met, uh, met bossen, dus de bossen van de schorpen rovers. Maar in principe is dat allemaal heel ver een week? Nee, niet allemaal. Nog oh. niet. Nee, nee, er zit nog een stuk uh, goole aan gelukkig, maar... Oh. Um, uh, die, die overgangen, en dat, dat wordt in het landschapsbeleidsplan plan aangegeven... zouden op een, of andere slim, op een slimme manier benut kunnen worden. En uh, nou ja, dat, dat is wat je als landschapsarchitect en als beleidsschrijver uh, uh, kunt zien. Maar ja, natuurlijk uh, weten we ook dat als er gebouwd gaat worden... dan uh, moeten betaalbare woningen komen en dan moet zo efficiënt mogelijk gebouwd worden. Dus dat komt wel eens onder druk te staan. Dus uh, waar wij bijvoorbeeld sterk voor pleiten is... Om zo'n overgang, om het heel concreet te maken, echt, echt vorm te geven, is bijvoorbeeld dat je als gemeente er ook voor gaat staan dat uh, uh, kopers van een woning of ontwikkelaars naast het bouwen van die woningen ook een bijdrage leveren in het herstel van die overgangen. Uh, bijvoorbeeld met heggen en hagen in plaats van schuttingen. Gamma -schuttingen. Dat je verhardingen... Op een hele slimme manier doet, dus halfverhardingen dat water ook kan inzeigen. Dus dat je een extra inspanning doet om die ambities die in het landschapsbeleidsplan, of die eigenlijk door die, die ons ook vaak worden aangeven... ook werkelijk gaan uitvoeren. En dan heb je echt een, een, een bestuur nodig die ook durft eisen te stellen. En je hebt dat, die, die mogelijkheid heb je, want de gemeente geeft de vergunning af. Dus ze kunnen ook voorwaarden stellen van zorg ervoor dat je ook aan die kant. Uh, uh, uh, het een en ander levert. Nee, nu kom ik de laatste tijd regelmatig... of af en toe in het nieuws... Ja. maar dat klinkt toch als regelmatig tegen... dat het meer gaat regenen. Ja. Global warming. Opwarming van de aarde. Uh, meer regenval, meer moeite... om die afgevoerd uh, te krijgen. In een beekdal, want daar zit je toch... heel dicht tegenaan. Lijkt ja. mij de waterhuishouding heel kwetsbaar. Ja. Een paar honderd woningen extra... Ja. Met het potentieel van verharde opritten, tuinen uh, die liever betegeld worden dan, uh, dan groen. Ondanks alle oproepen om, ik stel maar iets heel simpel voor, uh, 77% van het grondoppervlak moet onverhard blijven ja. als ijs. Ja. ja, dat zou je, dat De, zou je kunnen stellen. Sfeer. Ja, dat, dat kan. En, en, en technisch is dat ook allemaal mogelijk. Het, het mooie is gewoon dat er uh, op dat gebied ook veel innovaties tot stand zijn gebracht echte uh, uh, grasstenen die zijn erg verbeterd. Grasstenen zijn stenen die half open zijn, zodat het water, zodat je ze toch in het zand kunt leggen en het water er tussendoor kan inzijgen. Dus op die manier zorg je ervoor dat auto's niet direct in de modder wegzakken. Uh, dat je niet elke keer dat grind elk jaar moet aanbrengen. Ja. Nou, dat, dat soort oplossingen zijn er. Dat heb ik altijd eens willen vragen aan iemand die er wat vanaf weet. Voor die Oranje Flat, weet je wel op het Oranjeplein, daar is soms een appartementengebouw. Ja? Ja. Daar is op een gegeven moment uh, een strook gras weggehaald. En er zijn uh, van die, heet dat, grasstenen. Grasstenen zijn half open. Ja, ja, die zijn half open en daar groeit toch weer allemaal gras. Ja. Waarom wordt dat er neergelegd? Ja, dat heeft ermee te maken om, om, omdat daar eigenlijk behoefte aan is om zo min mogelijk uh, water af te voeren naar het riool. Dus als je dat doet, dan ontlast je het riool. En je levert een bijdrage aan het tegengaan van verdroging, want, want die grond, dat water zeigt die grond in. En daar is in heel Nederland een enorme behoefte aan, aan het vasthouden van water op het land. Dus, want wat in het riool spoelt, stroomt zo naar de Maas en van de Maas in de zee. Dus dat, dat, zijn, dat zijn dingen die op macroniveau en op, op, op nationaal niveau echt al lang becijferd zijn... En en beschreven worden. Maar om het water dus vast te, rijden, te houden, daarom wordt dat dan ja, eigenlijk... Want er wordt ja. niet over gereden of zo, er nee, wordt niet nee, gebruikt. Nee, het. Nee, nee, nee. Nee, het is gewoon om, het, om, om daar droog te kunnen lopen en niet met je voeten in de modder te staan en toch het water in de grond laten zijn. En het mooie is ook dat, het, dat daar dus plantjes tussen kunnen groeien. En die leveren ook weer een bijdrage aan de biodiversiteit, want er zijn weer allerlei uh, organismen afhankelijk van. ja. ja. Nou, die vraag ben is weer We hebben wel alles met alles samen. Hè? Je houdt wel weer, weer wat geleerd. <laughs> ja. Ja. ja, maar toch uh, is het voldoende dit soort simpele maatregelen. Ik ga me weer even terug naar de zuidrand. In, want we krijgen ook het oosten, het westen, het noorden, Riel. Uh, allemaal gaan concrete dingen gebeuren. Ja. Op een gegeven moment met het beleidsplan in de hand. Waar een eigenaar zegt... Ik ga dit nu robuust ontwikkelen. Ja, ja. Uh, want dat betekent dat ik de kost moet uh, verdienen. En uh, dat had ik gedacht op deze manier ja. te doen. Het is dus maar een kleine ingreep. Ja. Uh, en kleine ingrepen zijn heel moeilijk tegen te houden. En een groot plan ja. uh, kun je intensiever mee bemoeien. Zoals nu. Want je praat toch over ja. 300 woningen. Of, als ik me niet vergis. Ja, ja, uh, blijf een paar uur in, in, in twee fases. De eerste ja. fase is van 240 geloof ik. Nee, dus ze ja, ja, worden ja, niet ja, allemaal ja. in één keer gerealiseerd. Maar. Ja, ja. ja. ja. ja. Ja. Uh, het bestemmingsplan wordt volgens mij ja, zodanig klopt. gewijzigd dat dat soort aantallen herneergezet ja. uh, worden. Dat lijkt mij veel. Dat is veel, ja. ja. En, en eigenlijk is het zo dat, dat ja, de, de, de grootste woningdichtheid die wordt gehaald op het terrein van bezouw. en dat is natuurlijk begrijpelijk, want dat is van de woningbouwvereniging en de NBU mm -hmm. die gaat er bouwen. Ja, en daar zou, dat is wel jammer, dat daar, daar ontstaat gewoon echt een, een verdichting die soms wel eens uh, waar je, je twijfels bij mag hebben of dat nou wel tot een goede oplossing leidt voor een dorpsrand. Het zou wat dunner mogen zijn. En, en, en Dus die 300 woningen, daar hebben we altijd veel vraagtekens bij gezet. En het nadeel is ook een beetje dat op Van bezouw men ook ingezet heeft op het terrein van, van bezouw, uh, op sloop van de, van, van, van, van de gebouwen... om zoveel mogelijk woningen te maken. Terwijl ik denk, van daar is juist winst te halen... door op een andere manier te gaan ontwikkelen. Dus te kijken van, kun je nou niet... net zoals in Oostenrijk is gedaan bij de leerfabriek... Ja. Die gebouwen benutten als infrastructuur om daar op een slimme manier, op een andere manier woningen in te stoppen. En de ook... Wat zeg je? Mooi gedaan. Heel mooi gedaan. Maar ja, ik moet er wel eerlijk bij zeggen, natuurlijk, daar, dat kost geld. Want ja. daar heeft de provincie in bijgesprongen. Maar op het moment dat iets geld gaat kosten, moet ik, moet, moeten we niet, moeten, wordt het te snel teruggedeinst. In plaats van <lacht> te zeggen: oké, okay, het kost geld, maar hoe oh. gaan we dat geld vandaan halen? Zo hebben we bijvoorbeeld dankzij ons. Onze inbreng hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente is gaan kijken naar subsidies voor cultureel erfgoed. Dat is eigenlijk een beetje bizar. Dat hadden ze natuurlijk al eerder mogen doen bij die afdeling. En dus ja, er is ook wel geld te halen, maar dan moet je daar wel voor op zoek naar, naar op zoek gaan. En als een ontwikkelaar zegt of een eigenaar zegt, ja, nee, maar daar kunnen we niet aan beginnen, want er, daar gaat het niet door, want dat kost me geld. Ja, dan moet je wel even doorvragen van wat, wat gaat het dan kosten en hoe kunnen we dat wel realiseren, want daar zitten ook voordelen aan. Er zijn instanties en in, in, instituties voor... Die, die, die wel iets uh, ja. kunnen, kunnen bijdragen. En het lijkt mij toch ook onvermijdelijk... dat als je die ingreep uitdoet doet... dat het hele rioolstelsel aanzienlijk duurder gaat worden. Ja. Door de, niet, niet alleen uh, dat er een uh, behoorlijk oppervlak... niet meer beschikbaar is voor de mm -hmm. opvang van regen... maar dat er uh, additioneel watergebruik is van de mensen die er wonen. Ook, ja. ja. Uh, dat kost ook geld. Dat kost ook geld, dat? ja, precies. Ja, nee, dat... dat dat grotere plaatjes, dat is ja, u als econoom zou, dat is met een meer in ja. of of het of beter in om nou, te kijken: van waar, waar komt dat nou precies vandaan en hoe zit het in het grotere verband? Natuurlijk, want alles nee, hangt dat alles samen ook daarin het, het is natuurlijk een uitvloeisel ja. van de discussie ja. waarmee we begonnen: van ja. krijgen dit soort waarden voldoende ruimte in financiële besluitvorming? Ja, en je kunt ze moeilijk vertalen in, in geld. Uh, maar is dan bijvoorbeeld nijstromen gevoelig voor een argument als dit, of zeggen ze ja. Uh, we snappen het verhaal helemaal en we ja. willen er graag gevolg aan geven. Als jij nu met een miljoen euro aankomt zetten, natuurlijk ja, uh, ja. gaan we dan beter naar je luisteren. Maar nu moeten we zoveel woningen bouwen, want anders krijgen we de exploitatie niet rond. Ja, zo, zo, zo, zo werkt dat. Uh, de, voor de lijststromen is elk project toch wel een soort uh, business case waar, waar, ja. waar ze gewoon uh, die sluitend moet zijn. En uh, ja, hun ervaring is gebaseerd op, zelfs op, op de tijden dat, dat het makkelijk was en dat ze, ze nog mochten ontwikkelen en zo, wat ze nu niet meer mogen. Ja. Ze moeten naar nou bouwen voor de, voor, de, voor, voor, voor de onderklasse ook en voor goed betaalbare woningen in ieder geval. Um, maar, uh, dus ja, dat argument zal zeker op tafel komen, maar van, van hun uh, hoef je niet direct te verwachten dat zij met hele creatieve oplossingen komen. Maar het zou goed zijn als, als, als de gemeente daar meer uh, in, in durft te, te, te sturen en te zeggen van nou uh, ook goed, alle, alles, alles goed en wel, maar hebben jullie hier en daar nou wel naar gekeken? En, en en ja, het, het, het, het, ik snap het wel dat het niet zo, zo, zo makkelijk is, maar daar ligt wel de opgave voor de toekomst. Maar is ook sturing mogelijk in bouwvoorschriften? In bouwvoorschriften, ja, ja. dat kunnen ze. Dat kunnen ze met name. Dat in het duurzaamheidsplan, wat we nou ook uh, ondersteund hebben en bij hebben ingesproken, uh, pleiten wij ook heel sterk voor echt veel sterker uh, het, uh, het uh, checken van de woningen op de naleving van, van de isolatiewaarden die, die voorgeschreven zijn. Want die zogenaamde EPC-waarde, energieprestatiecoëfficiënt van een woning, geeft aan hoeveel uh, CO2 zo'n woning verbruikt, blijkt in de praktijk vaak helemaal niet gehaald te worden. En dat komt omdat aannemers en, uh, en bouwers vaak uh, toch te, te lichtvaardig erover denken en, en, en in werken, omdat ze ermee wegkomen. En, en daar begint het eigenlijk mee. Dus ze zouden daar gewoon strenger in moeten handhaven. Maar ook bijvoorbeeld in het, in het toepassen van uh, niet-fossiele uh, brandstof-energievoorzieningen. Uh, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen. Uh... Ja, Dan zag ik toevallig vanavond een item, uh, een pleidooi... om aanzienlijk meer bossen uh, in Nederland ja. aan te planten. Made ook als alternatief voor zonnepanelen. Ja. Ja. Uh, is dat iets wat ook in gore ja. zou kunnen? De rechte hei, maar weer <laughs> nee, bos maken zoals in 2000 jaar geleden... Nee, dat is juist het, het nee. hele moeilijke punt... Uh, ik, ik heb het nieuws ook gehoord en uh, dat is meer typisch iets van waar je echt in zou moeten duiken om te snel met een oordeel te komen. Het idee dat het naar voren is gekomen is vrij simpel natuurlijk. Want met, met het, het is een concept waarbij uh, economische uh, vooruitgang uh, gegarandeerd kan worden. Je kunt bossen weer op bosbouwkundige manier bewerken. Je CO2-opslag is, is prima. Biodiversiteit kan, kan naar voren gebracht worden. Maar het gaat echt om de manier waarop. Waarop, hoe je het gaat doen en zeker op de plekken waar je het gaat doen. En dit was de laatste opmerking voor de 21 ste eeuw. Okay. We danken onze gast, Victor Rutel-Helmrich. En volgende week weer een uitzending van Volsje Kringen.